Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen moeten voorlopig zes weken wachten op de tweede coronaprik van Pfizer. Het Europese medicijnagentschap zei vandaag juist dat de tweede prik na uiterlijk drie weken gegeven moet worden. Maar het kabinet gaat daar niet in mee zegt het verslaggever Ron Minister De Jonge wilde die termijn van drie weken oprekken naar zes weken... want dan kan je sneller meer mensen vaccineren... en heb je meer de tijd om weer de vaccins op voorraad te krijgen. Als dat nu weer terug moet, ja, dan moet je de snelheid er voor een deel uithalen. Minister De Jonge zegt, we gaan voorlopig nog even verder met die zes weken... maar ze gaan wel met spoed kijken of het anders moet. Het ministerie heeft advies gevraagd aan de Gezondheidsraad. En na de Britse en Zuid-Afrikaanse variant... is nu ook de Braziliaanse variant van COVID corona in ons land opgedoken. In een zorginstelling in Brabant werd hij drie weken geleden ontdekt. De Braziliaanse variant is mogelijk besmettelijker dan het normale coronavirus. De Grieks restaurant in Venlo kon het niet laten om voetballer Georgios Jakoumakis te eren. Smulpapen kunnen voortaan een Giacumakis-schotel bestellen daar. De spits van VVV Venlo scoorde gisteravond maar liefst vier keer in de wedstrijd tegen Vitesse. En de politie in Haarlem is vandaag overladen met bloemen, taart en bedankjes. Veel mensen wilden dankjewel zeggen voor het harde werk tijdens de avondklokrellen van de afgelopen dagen. Jeffrey uit Hillegom had ook een boodschap voor de agenten: ja, Dat we allemaal aan ze denken, dat we allemaal gewoon achter ze staan en hoe, ze, hoe goed ze het allemaal doen. En dan daarmee ook you never Walk alone, om dan nog een extra hart om de riem te steken van: jullie lopen niet alleen. Jeffrey had dus zijn trompet meegenomen. In een filmpje op Twitter noemt de politie alle bedankjes hartverwarmend. Ze zeggen ook dat ze nog steeds erg blij worden van alle tips... die binnenkomen over de rellen en de daders. Het weer nog. Vanavond even wat droger. Maar vannacht en morgenochtend zijn de buien weer terug. In het noordoost, noordoosten mogelijk met wat sneeuw. Morgenmiddag trekt de meeste regen weg. Het wordt dan 2 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland zitten tegen met de spoedreparatie op de N242 ook maar richting Middenmeer. De weg blijft voorlopig dicht bij Hugewaard. Hoe lang dat precies gaat duren kan Rijkswaterstaat niet aangeven. Verkeer naar het noorden kan beter omrijden via de westelijke kant via de N9. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.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 So hard, living with the things you do to me oh. Why things are getting so strange I like to tell you everything I see Oh, I see a man at the back As a matter of fact, his eyes are as red as the sun And a girl in the corner let no one ignores Because she thinks she's the passionate one Oh, yeah! Zandvoort draait door live, met een uh, lekkere oude uit de jaren 70, de Sweet met Ballroom Blitz. Het vond het eventjes leuk om even voorafgaand aan Alternative FM even wat speciale dingen te doen. Dit is eigenlijk een uh, Zandvoort draait door die een beetje van alle markten thuis is, inclusief Alternative FM klassiekers zoals deze van Gangster uit 2010, No Disguise. Al uh, tot op je schouders. Ik zou het uh, wel, uh, willen afvragen. Dus ik zeg, kijk even op uh, ZFM live mee. Hè? Dan uh, kun je mij ook zien. Ik heb een pet op. Dus uh, dat uh, betekent dat je dan op een gegeven moment wel iets moet doen om dat een beetje te maskeren. Hè? Want uh, de kappers zijn nog even dicht. De lockdown gaat wel even tot aan de lente duren. Dus ik uh, ben benieuwd hoe uh, de meeste mensen er lang bij aan gaan lopen. Vandaar de Catapult. En let your hair hang down. En die band die komt, uh, gewoon oorspronkelijk ook gewoon uit Nederland. Want ze kwamen uit de buurt van Leiden. Daar kwamen ze vandaan. Grote motor achter de, dat uh, verhaal was Kees Bergman. Uh, hij leeft niet meer onder ons. Uh, hij heeft uh, zelfs nog een, uh, ja, min of meer ook een studio gehad. Een uh, productiecollectief. Cat Music. En de man uh, was dus een glam, uh, lid van de Glamrock-band Catapult. Hij heeft het dus zelf begonnen. Later uh, dook hij ook weer op. Namelijk als rubberen Robbie. Dat uh, moeten toch ook de meeste mensen wel kennen... met de Nederlandse steden die stralen overal. Dus dat is een beetje het uh, verhaal van Kees Bergman... en het verhaal van Catapult. Het uh, sloot ook een beetje aan op uh, de suite... want het was ook een Glamrock-band. Nu gaan we het uh, toch weer even wat rustiger aanpakken, uh, vrienden. Want uh, Billy Eilis is misschien wel een van de meest spraakmakende artiesten... die we I nog zo langzamerhand weten van de laatste jaren. Here is my future. And you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find... Reflections all alone But it's taken its toll Shakes the body and soul And my two arms don't reach far enough To embrace it all I must have gone through a phase Must have been in a daze I Can't get away, cannot turn the page I'm a in a cage I must be under a spell As far as I can tell I'm in a chance, you stand on chance, oh, no chance, I know damn well Sit up the way you want Can't control it Can't contain it Can't direct it Can't get away Can't reduce it Look at it the way you want ...staat in de belangstelling van één persoon hier in het dorp. Dat is toevallig ook degene die hier met de Amsketer rondloopt, David Molenburg. Want hij is nogal persoonlijk weg van Balthazar, dus het nieuwe. En als ZFM Lunchroom hem ook al gaat draaien, nou, dan moet je gaan opletten... ...want die hadden hem ook al vanmiddag. On a Roll heet hij, Billy Aris hoorde je daarvoor met... My Future. We gaan weer nou ja, naar de onderstroom van muzikaal Nederland. Want dat gaat straks ook helemaal tussen 8 en 10 plaatsvinden. We trotseren de avondklok. Dat sowieso. Maar we hebben ook toestemming hoor. Want we hebben zo'n geschreven verklaring. Of in ieder geval een eigen verklaring. En een werkgeversverklaring. Dus het gaat helemaal goed komen. Afgelopen week heeft ze Cromwell min of meer gepresenteerd. Het is een Belgisch-Nederlandse band. Het Nederlandse gedeelte komt door haar. Emily Blom. Maar dit is haar eigen band, Mimile, en Wouldn't It Be Nice. I'm away, I'm homework bound. Streets are quiet, no one's around. I wonder why I can't stay out. No company allowed. I'm on the phone, a voice cries out. I'll scream and shout. I wonder what it's all about. I think for crying out loud. Would it be nice to meet some people? recognize. They're chucking dust into our eyes. I wonder when I'll be wise one day. 6.9. Zie You say We never played by the same rules De zwarte zong van Phil Collins... komt uh, van het album Hello, I Must Be Going. En het was uh, destijds de openingsnummer van uh, dat album... wat hij in, dacht ik, 82 83 uitbracht. Uh, uh, want zo oud is het alweer. Uh, het is uh, ook een opvolger van een uh, ander ja, uh, mooi album... Uh, waar onder andere bijvoorbeeld In The Air Tonight heeft uh, opgestaan. Dat was het uh, eerste soloalbum wat uh, Collins uitbracht. En dat was een jaar daarvoor... Dus hij was productief in die periode. Want uh, in 1985 uh, volgde dan het derde album. Dus kun je nagaan in vier jaar tijd gewoon drie albums uh, afleveren. Ja, dan doe je iets uh, wel goed, denk ik. Mimiel hoorde je daarvoor met uh, Wouldn't Eat Be Nice. Het is uh, de band van Emily Blom. Zij is uh, tegenwoordig nu uh, bassiste ook bij Cromwell. Maar in het grijze verleden heeft ze nog een uh, band gevormd met twee illustre namen. Otto Koijmans en natuurlijk T. En dan heb ik het over te zien. Want daar komt ze vandaan. Dus dan weet je ongeveer uit welke hoek die muziek komt. Dat geldt niet voor dit. Dit is toch wel een bijzondere band. Want ook dit nummer is te vinden op een hele goede langspeler uit de jaren tachtig. Tango in the Night. Family Man. The road gets rough. I fall down. I get up. ...gezegd worden dat uh, een van die drie dames een behoorlijke verspoedige zangcarrière heeft uh, gehad. Dat is Laura Fighi. En uh, wat er met die andere twee is uh, gebeurd, uh, weet ik ook niet helemaal precies. Uh, dan heb ik het over de oorspronkelijke formatie. Hè? Dus uh, toen ze zijn uh, begonnen in het uh, midden van de jaren tachtig. Cecile Larie, dat was de ene en de andere, dat was uh, Rowan Moore... En uh, het uh, grappige was... er zat een klein zandvoetsbemoeienisje in, in dit hele verhaal. Want de band is uh, min of meer... Uh, de damesband is min of meer opgezet door John de Mol... en door Mick Boskamp. Jazeker, die had er ook nog enige bemoeienis uh, mee. Uh, de twee hebben zelfs nog uh, een, een kleine, kortstondige relatie gehad. <lacht> Boskamp en Cecile Larry. Dus dat uh, verklaart al een hoop. Uh, Centervold en Bad Boy... Uh, trouwens, de clip deed destijds bij Top nog wel een beetje de nodige stof opwaaien. Uh, want uh, ja, ineens uh, drie dames die in een uh, volledig Eva-kostuum achter... weliswaar wel heel verantwoord, hoor. Uh, achter een gitaardrumstel en uh, weet ik allemaal wat... Uh, stonden ze een beetje verstopt en uh, dit nummer een beetje in te, in te spelen. Dus ja, zo ging dat. Uh, Family Man van Fleetwood Mac hoorde je daarvoor... Uh, over die fijne jaren 80. Deze dame is inmiddels ook uh, de 60 voorbij. Maar toen zag ze er toch uh, wel heel erg uh, leuk uit. Uh, bij menig jochie van, nou laten we zeggen, 14, 15. Uh, zat er toch wel een poster van Kim Walt aan, uh, aan de muur hangen. Uh, tenminste, hebben gehangen, denk ik. Want het was een blonde stoot, om het dan maar zo te zeggen. Maar de, de nummers waren ook uh, heel erg, uh, best wel. Een beetje nieuwweefachtig. Wave waveachtig. Met natuurlijk de inbreng van haar broer Ricky. Vele successen. Uit Den Haag. en Misschien wel een instituut in Nederland. de Golden Earing en Bombay. En daarvoor Kim Walt, Ook eigenlijk wel een instituut, maar dan in Engeland. Met Checkered Love. Nou, we hebben er nog even eentje waar we er flink tegenaan kunnen. Het is dus ook weer eentje waarbij de synthesizers een hele grote rol spelen. Maar ja, die jongens die hebben er ook een beetje patent op. Zwitsers duo. Zwitsers, Duits duo moet ik eigenlijk zeggen. Genaamd Yellow, Boris Blank en Dieter Meijer. En het nummer dat heet Vicious Games. De lange uitvoering wel te verstaan. dat met de uh, Games. Het uh, bracht de tijd op uh, bijna 5 voor 8. Het uh, gedeelte zandvoort draait door. is ook weer even afgelopen. Uh, dit keer een beetje een rafelrandje. De andere keer is het zal. De andere keer is het een beetje uh, old school R&B. Wat er dan uh, nog eens even een beetje voorbij uh, komt zetten. Het is al daar gelang hoe mijn pet er nog een beetje bij staat. Uh, dus Het is altijd een verrassing uh, tussen 7 en 8. Van wat heeft die koper nou weer allemaal uh, uitgehaald aan uh, en zijn muzikale Platenvakje of wat dan ook. De keuze die ik uh, dan uh, maak. bedenk ik nou niet helemaal ter plek hoor. Dus uh, dat, uh, dat valt dan ook wel weer mee. Maar goed, het uurtje zit er. Uh, of straks tussen 8 en 10. Uh, weer een aflevering van Alternative FM. Er zitten twee uh, telefonische interviews in. Eén met Arjen de Wit, hij is van Aisle. Dan moet je denken aan een eiland. Um, uh, ze hebben twee nummers uitgebracht. Er is uh, sinds kort een nieuwe. Daar gaan we het over hebben. Daarvoor uh, is uh, ook nog een andere single misschien ook nog te horen. Paint the World heet, uh, heet dat ding. Um, verder in de uitzending ook een gesprek met Yari. Wie is Yari? Hij is uh, van Dayweaver. En hij uh, gaat uh, ons uh, vertellen over uh, de EP die uh, Dayweaver heeft uitgebracht. Uh, uh, met een onuitsprekelijke naam. Het, ik denk dat dit iets van coördinaten heeft uh, te maken. Maar dat hoor je straks om half tien dan wel. Uh, nieuwe nummers zitten er ook in. Zoals bijvoorbeeld het uh, nieuwe nummer van Nuland. Die zit erin. En uh, zo zit er ook een uh, nieuwe single in, geloof ik. Ook van Ghost Echo. Ja, dat is ook nog wel heel erg uh, bijzonder. Want. Uh, zij hebben ook een nieuwe single. Duurt maar liefst zeven minuten. Dus je moet altijd weer opletten dat je dan uh, niet helemaal... Uh, in tijdnood komt te zitten. Goed, de laatste. En dat is ook uh, weer één van de favorieten van onze burgemeester. Want uh, in 1985 was hij helemaal weg van een album van The Cult. Er stond uh, onder andere dit nummer op. Rain. En die ga je horen tot aan de acht uur. En dan aan de andere kant vannacht uh, is het weer de beurt aan mijzelf. Maar dan met... Alles wat met de muzikale onderstroom van Nederland te maken heeft. Tot zo dus.